Dat echt allemaal. Ik bedoel, een compleet hotel blokkeren... omdat een van de gasten verongelukt is... ...en dan nog niet eens in zijn het hotel. Ja, dat kan, meneer De Voor En zeker als we te maken hebben met een verdacht overlijden. Ja, maar, maar, mag ik dan op zijn winst weten... ...of dat dan hier nog allemaal lang gaat duren... ...of, of is dat ook te veel een vraag? Dat mag u natuurlijk weten, meneer De Voor, Zolang als wij dat nodig achten. Sorry. Allee, Vanin. Nu onder ons. Is het een verdacht overlijden? Maar ik ben nog niet overtuigd, hoor. Maar eerst, je zegt toch wel zeker dat het Dirk de Meijer is, hè? Voor 100% procent. Er staan foto's van hem in de brochures van dat colloquium hier... Wacht, dat ligt nog ja, iets in plaats. Ja, ja laat maar, ik geloof eens ook wel. Maar wat ik niet begrijp is, hè, Pieter, waarom jij er al van uitgaat... dat we hier met een moord te maken hebben... en dat de oplossing hier in het hotel te vinden is. Dat heb ik niet gezegd, hè, Anneke. Pieter, ik... het staat al vast dat hij helemaal alleen... in die taverne van het concertgebouw gezeten heeft. Dat hij daar van het dakterras gevallen is. Dat er niemand in de buurt was. Dat er geen ooggetuigen zijn. Dat schatje, er... in mijn job staat niets helemaal vast. Oké, okay, noem het intuïtie, maar hier is iets niet in de haak. Ja. Alleen al de manier waarop die Christian Beernaerts gereageert. Wel, ik hoop maar dat uw intuïtie heel gauw gevolgd zal worden door serieuze aanwijzingen. Want ik ben verantwoordelijk voor al wat gij er weer in gang gezet hebt, hè. En dat allemaal zonder mij eerst te consulteren voor de zoveelste keer, Pieter. wanneer gaat gij uw topspeurder en bedgenoot nu eindelijk eens leren vertrouwen? En stop met mij zo af te blaffen, schatje. Iedereen staat naar ons te kijken. Ja, vooral die fake schoonheid daar. Nog een die denkt dat jij een cadeau van God zijt. <laughs> ze moest het eens weten. Ja, Naar haar misprijzende blik te zien, denk ik dat ze het al weet, schatje, maar nou, maak je maar klim... niet ongerust. En daarbij, ik val niet op Silicon Mountains. Ja. Hoeveel keer moet ik dan nog zeggen? Ja, wat is het bruin Bruinhoog? Eh, eh, commissaris, niet snel. Nee, alstublieft. Jij hier de te gekregen van de deelnemers aan het colloquium? Nou, laat eens zien. Ja, die drie namen bovenaan. Waarom staan die apart? Maar dat zijn de organisatoren van colloquium. De host, commissaris. De watte? De host. De hasteer. Alleen, ik wist dat ook niet zo, want het is die madame aan de receptie die me dat heeft. Wel, vreed tegen En die en dirk de meijer was dus één van de hosts. Maar ja, die tel nu niet meer mee, hè. Ja, mag ik ook eens in, alstublieft? Uh, tja, Steve Dano. Ah, die naam, die zegt mij precies iets. Executive Director van Public Media N.V. Christian Bernards, Managing Director van Bernards Partners. Ja, die kennen we al. Valerie Simons, Strategic Countermeasures Manager. Oh, als kind maar een naam heeft. <laughs> Dat kind staat daar naar u te kijken, commissaris. Wie? een beetje een die een groeit een balkon. een ja, het was te denken natuurlijk. beetje van beetje een gauw een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Want misschien heeft zij wel die arme Dirk de Meijer beetje een tussen haar beetje En is hij daarom van beetje een genoeg. een beetje een beetje een beetje een beetje een Begin met iedereen die op die lijst staat te identificeren en ja. begin ze dan maar stuk voor stuk te ondervragen. Okay. Hè. Mm. Zoek uit wie de meijer kent. Sorry, wie is jullie verantwoordelijke? Plaats... Ah, u bent mevrouw Simons, Valerie Simons, hè? Aangenaam. Ik ben Pieter van In van de bijzondere recherche. Hoe lang gaat die komedie nog duren, meneer de bijzondere rechercheur? Ik ben hier de verantwoordelijke en ik eis tekst en uitleg van u. U bent een van de hosts, Ja, ja dat lees ik hier. Zeg, Bruinoven, zijn u nu ver weg? Eh? Eh, ah ja, eh, excuseer. Kijk, ik zit hier met honderd genodigden van over de hele wereld... en die mogen ineens het hotel niet meer verlaten. Dat, dat kunt u toch niet maken? Beseft u wel wat dat betekent voor de reputatie van mijn firma? Als u met ons samenwerkt, zal de overlast tot een minimum beperkt blijven. En u bent... Ja. Hannelore Martens, substituut van het parquet van Brugge. Ik heb hier de leiding. Ah bon, is dat zo? Ja. Wel, dan verzoek ik je dringend om mij eens uit te leggen. Mevrouw, waarom? mevrouw, u weet waarom wij hier zijn? Ja, in verband met dat tragisch ongeluk van Dirk. Hij heeft zelfmoord gepleegd, dat, dat weten we gelukkig al. Ik bedoel, gelukkig weten we tenminste dat toch al, want voor de rest is er hier niemand die nog... En hoe weet dat, als ik vragen mag? Dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Dat wordt hier verteld, hè? Wij vinden dat natuurlijk allemaal heel erg. Maar uh, sorry hoor, ik, ik zie echt niet in waarom daar een internationaal colloquium voor gegijzeld moet worden. We leven toch niet in een politiestaat, of wel? voorbeeld van ons land denkt u dat onze genodigden mee naar huis gaan nemen. als ze zo lom behandeld worden? Hier wordt niemand lom behandeld, mevrouw. Oh. We doen alleen maar ons werk. En als u nu misschien even wilt wachten... En bovendien wordt ons colloquium zelfs officieel afgesloten... en moeten al onze genodigde treinen halen, vliegtuigen... Ja, mevrouw. Mevrouw, we zullen alles in het werk stellen. En trouwens, ik moet zelf om twee uur op de luchthaven zijn... voor mijn vlucht naar Frankfurt. Het is nu al... Uh... Oh shit, het is niet waar. Het is al half, half één. Oh. Goed, dan beginnen we met u. Geen enkel probleem. Momentje. Uh... Bruinover. Ja, ja, commissar. mevrouw krijgt voorrang van mij. Ah. Neem haar direct mee en laat haar een schriftelijke verklaring afleggen. Maar zorg ervoor dat het een gedetailleerde schriftelijke Ach. verklaring is. hè? Uh, gedetailleerd? Ja, zo een van het soort waar je een beetje tijd voor moet uittrekken. Ben ik duidelijk? Zeg, dat meent u niet, hè? En mijn vliegtuig dan? U hoeft niet ongerust te zijn, mevrouw Simons. Aspirant, inspecteur Bruinogen kan zeer snel noteren. Hij heeft daar een speciale cursus voor gevolgd? Kom in orde, de commissaris, kom maar Och, Kom kom zeg. Ja, maar. Van in, reken niet op mij als er klachten van komen, hè? Wat probeert je nu eigenlijk te bewijzen? Dat je niet valt voor haar of ja, wat? Ik kan niet tegen volk dat veel te hoog van de toren ja, blaast, ja, dat ja, weet ja. je. En vooral niet als het vrouwelijk volk is, hè. Zeg eens, wat is dat met u? Je zit al de hele tijd op mijn kap. Laat me nu mijn werk doen, en Doet jij het uwe, Volgens ja? mij zet je alles aan het doen... om straks niet mee te moeten gaan naar die huwelijksreceptie. Ja, ik ken u. En je weet het, hè? We moeten daar om zes uur zijn. Die recept? Oh, God, dat ook nog. Ja, oh, dat ook nog. Ja. Zie dus maar dat je hier klaar bent tegen dan. En dat je met een acceptabel bewijs voor de pinnen komt dat er hier iets niet pluis is. Want anders trek ik meteen een dikke streep onder je onderzoek, hè? Meneer de topspeurder, Goed geweten. Veernaat zit in de cocktail lounge op ons te wachten, zoals je gevraagd hebt. Heel goed. Is zijn appelflaute al over? Ja, ja, maar volgens mij is hij echt aangeslagen. Ja? Nou, ja. ik ga gauw boven eens checken of Vermeulen al iets te vertellen heeft. Bestel al maar een duvel voor mij, ik kom direct... Ik vrees dat ze daar geen duvel hebben, Pieter. Guido, dat is totaal onmogelijk. Maar als dat toch het geval is, laten we dan maar gauw ergens een halen voor mij. Ah, voor mij. ja. ja. Ik wil juist eens komen kijken hoe zit het daarboven. Uh, er is nog niks te melden, Pieter. Nog geen enkel spoor van een afscheidsbrief of iets in die aard. Ja, wat zat er in die attaché-case van de Meijer? Dat weten we nog niet, Pieter. Hoe, dat weten we nog niet. Vermeulen is daar nog niet aan toegeraakt. Maar fa! Als er nu één plaats is waar zo'n briefje zou kunnen inzitten, dan is dat toch wel in die stomme attaché-case, zeker. Ik heb er verdomme al dik spijt van dat ik er voor de verandering eens afgebleven ben. En die laptop. Uh, die moet ook nog bekeken worden, Pieter. Maar dat kunt jij toch doen? Ja, ik, ik wil wel, maar ik mag niet. Vermeulen wil methodisch werken, zegt hij. En dat betekent dus uh, beginnen vanaf de deur en dan gradueel. Vermeer, vermeer, jongen, jaag hem dan tenminste wat op. Waarvoor denk je dat ik u bij hem heb gezet? Dring u aan hem op, verdomme! Is dat nu zo moeilijk? met voorsprong de slechtst uitgeschonken duvel... die ik al ooit te drinken heb gekregen. En de warmste. Agent Veers heeft er tamelijk ver mee moeten lopen, Pieter. Vandaar misschien... Ah, wat is hij die in godsnaam gaan halen? In Zwevegem Centrum of wat? Ja, commissar, kunnen we misschien ter zake komen? Ja, sorry, u hebt gelijk. Wel, we zouden graag een en ander van u willen vernemen. En misschien in de eerste plaats het volgende...